En dan nog de slemverkeersupdate. Er zijn op dit moment nog twee vertragingen met een totale lengte van 5 kilometer. Best wel lang eigenlijk. Op de A16 Breda Rotterdam bij de Van Brine Noordbrug. 19 minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. En op de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel ook nog 12 minuten vertraging. En dan de snelheidscontroles, dat zijn er drie. Op de A6 even oppassen, Lelystad richting Muidenberg. Bij Lelystad word je geflitst bij 72,6.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 Probeer select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar bol. It's the weekend. Boost weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Jeske van trecht. Iets over negen, vieren de laatste uurtjes van het weekend en van een volgende week zondag ook het lekkerste muzikale decennia, de jaren negentig, de Slam 19. 500 komt eraan. En jij bepaalt wat er in de lijst komt. Stemmen kan via Slam.nl met nu. Faithless en God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts. Right, right, right, right. Dat ik zo betrokken zou raken bij de Olympische Spelen. Ik baal echt dat het na vandaag voorbij is. Ik zit er ook met een schuin oog naar de sluitingsceremonies te kijken. En dat is toch ook zo bijzonder. En Nederland behaalt met een record aantal gouden medailles dit jaar de hoogste positie ooit op de medaillespiegel. We eindigen gewoon op nummer drie. Nou, ik zag ze net ook lopen bij die ceremonie. Ze zien er ook allemaal stuk voor stuk hartstikke trots uit. Mega knap. En leuk om er even bij te pakken. Of misschien, nou ja, leuk is misschien niet het goede woord. Maar België staat onderaan op plek 29 met één bronzen medaille. Ja, ik weet niet wat ik ermee wil zeggen, maar ik doe het toch even. Ongelooflijk trots op iedereen van Team NL. En ook wel een beetje op Team België natuurlijk. En het erge van dit hele verhaal is dat morgen gewoon waarschijnlijk die wekker gaat. En dat ze weer moeten trainen voor de Spelen in 2030. Wat een leven, zoveel respect. Maar... Als ik ze zo zie lopen, dan gaan ze ook wel even genieten vanavond. Keys and Queens komt eraan van Eva Max. En dat zijn ze stuk voor stuk. Met nu: Topic and Body. I don't want options, I face to face. Right there, right there, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say, I gotta be got. Oh, please don't go too slow put your body En ik moet eerlijk zijn, dit is niet mijn favoriete plaat. Maar ik heb er nooit, net een soort van ode van gemaakt... voor alle topsporters tijdens de Olympische Winterspelen. En dat maakt hem wel echt beter te verdragen. Jutta Leerdam, ik hoop dat je het hebt gehoord. Hey, en zometeen heb ik een track. Daar hoef ik geen ode van te maken. Hij is al waanzinnig. Geloof me, dit wil je meemaken. Dat zometeen. Met nu eigenlijk nog zo één. Dit is namelijk de Grand Slam van deze week. Music. Muziek, ontdek je of slam Belfinaris and Kasabian release the pressure Neo Nieuwing Music Grand Slam Kaigo en Khalid Save my love <tied>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 Somebody my, my, my love, my love for somebody else. Somebody for somebody else. somebody else. said and done. Somebody else Grund slam en dan van Kaiho en Cali. En iedere zaterdag tussen 2 en 5 hoor je de Slam 40 met de lekkerste tracks: gerangschikt van 40 naar 1 op basis van populariteit. 40 hits dus en sta je op nummer 1. Dan weet je dat het echt goed zit. En goed nieuws, want die nummer 1 hoor je binnen pak een beet. Ongeveer 5 minuten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 Halfdien alweer een hele goede avond. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon. Het wordt dan tussen de 10 en 13 graden. Best wel lekker. En dan het stemverkeer door Flitsmeister. Nog één vertraging. En die staat op de A16. Breda Rotterdam. Tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienne Noorbrug. 16 minuten. Dat komt door een ongeval daar. En nog twee snelheidscontroles gemeld. Die staan op de A9, Alkmaar, richting Haarlem... bij Spaarndam, bij hectometerpaal 46.4. En de A27, Almere, richting Hilversen... bij Eemnes, bij 101.7. Vieren de laatste uurtjes van het weekend. En hoe doen we met de nummer 1 in de Slam 40? Dit is Offenbach en Miles Away.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 Got a Hennessy in my hand One more time before I go I powers I was taking hold on me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 This time Where did we go wrong? Where did we lose our faith? My brother is hier op Slam. En het is tijd voor een kleine off Ik weet niet uit welk bouwjaar je komt. Ik persoonlijk diep uit de jaren 90. 99. Maar goed, dat moet de brand niet drukken. We gaan even terugblikken naar die tijd. Drie tracks. Kijken of jij nog weet uit welk jaar ze komen. De eerste is... Ja, niet zo moeilijk. Rhythm is a dancer. 92. I Stock, Rainbow in the Sky, 95. Laatste. Oh, ja, mezing garantie. En ook gelijk een kleine instinker. Want die komt natuurlijk uit 2005. Wel een goede plaats. Maar inderdaad even kijken of je scherp bent. En dat ben je. Vanaf volgende week zondag duiken we namelijk weer helemaal terug in deze tijd. De jaren 90, Met de 500 beste tracks uit die tijd. En die lijst met 500 hits. Eigenlijk bepaal jij die. En daarvoor moet je je stem doorgeven via slam.nl. En die gasolina. Ja ik weet het. Die wil je horen. Die hou je van het goed. Die hoor je zo. En vanaf zondag 9 uur open ik de lijst. Met de 500 beste tracks uit de jaren 90. Met nu voor je. Joel Corey. Oh my god, oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should have run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feeling, I feel about us. Mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough. My heart is certain, it's more than a crush, cause I'm frozen.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 As I go. Your, your life. als jouw feestje niet op gang komt. Daddy Yankee en Gasolina, dan weet je zeker dat het gezellig wordt. En eigenlijk met de playlist van Slam weet je altijd dat het leuk wordt. En zolang het weekend is, kan het ook gewoon, toch? Vieren de laatste uurtjes van het weekend tot het bittere eind. We gaan gewoon nog even door met nieuwe muziek van Alessa en Sesha. En nu, regards met Higher Love. No body in I don't wanna. Trauma, that's for sure You feel me, something Higher love, give me something Higher love, give me something Someone we're fighting for I just need your Van Alessa en Sasha, Destiny hier op Slam. En vanavond hoor je nog de allerlekkerste hits op Non-Stop. En morgen maak jij kans op vier tickets voor de allereerste film ooit. wil niet gillen? Ben je hoor? Pas op. Nou, bij deze film weet ik zeker dat je gaat gillen.